Goolse Kringen van 26 januari 2015. Goolse Kringen staat onder redactie van... Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot... Leonard Joosten, Norbert de Vries, Ben Lonen en Bernard Robben. En vanavond is de presentatie in handen van Ben Lonen en Gerard de Groot... en de technische ondersteuning, zoals meestal, van Stefan Ekenaar. Juist. Twee en gasten vanavond. Ja, gasten... Hm. Eén wethouder, Guus van de Put, hartelijk welkom, dank uh, dat uh, we het kunnen hebben over prachtige plannen om geworden nog mooier te maken, zowel in de Boskus als in Breehees. Dus daar zijn wij nieuwsgierig naar. En onze tweede gast is Lucia de Jong, die een spelotheek geopend heeft op de Hovel voor kleine kinderen. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig wat dat is, want ik ben zelf niet meer de doelgroep. Maar oudere mensen moeten meestal daar kleine kindjes mee naartoe nemen, dus laten we dat horen. Lucia komt iets later, dus wij doen het rondje. Wat is het nieuws in Goorle Met z'n drietjes. Joost. En Guus van der Put als gast mag beginnen. Heel goed. Nou dan uh, moet ik beginnen met te zeggen dat ik eigenlijk geen nieuws heb. Uh, ik moet je zeggen, ik ben op een vrij laat tijdstip gebeld. Ja. Ik heb de hele dag verder in vergadering gezeten, dus ik had niet meer de kans om de kranten van de laatste dagen door te nemen. En uh, ik heb de krant van vandaag nog wel even gezien, maar daar was weinig specifiek goles aan. Dus, uh... Jullie maken toch het nieuws? Ja, zeker. Absoluut. Dus heb je niet over iets vergaderd waar wij van kunnen zeggen, hé, hey, dat is nieuws voor ons? Nee, nee. We hebben morgen pas vergadering, Gerard. <laughs> en van tevoren heb je alleen meningen en geen nieuws. Ja, precies. Oh, jammer. Ben. Begin jij dan maar met nieuws. Nou, ik heb uh, uit uh, de krant opgevist... het was vrijdag... nee, zaterdag dat ik het las... dat uh, vrijdag-chef Hogedoren uh, onderscheiden is... Uh, lid van Oranje Nassau... voor uh, 40 jaar... Uh, inspanningen voor de Goolse taal. Uh, dictionair, Goolse café... Hij heeft, uh, altijd, is die altijd wel bezig geweest... met uh, zich te beijveren... voor de instandhouding van, uh, van de Goolse taal. Nou... Het werd denk ik hoog tijd dat, hij daar is, uh, door de, koning, uh, dat de koning daar eens aandacht aan besteedde. Dus uh, ja, dat vind ik een hele goede zaak. Hij heeft het meer dan verdiend, lijkt mij. Ik zou zeggen, vanaf deze plaats uh, proficiat, chef. Dat sluit ik me graag dat bij aan. sluit ja, je graag ben. bij aan. Absoluut. Ja ja. ja, ja, ja. De hoofdman van het gilde Sint-Joris. En uh, de man die we... Altijd uh, in het dorp hebben gezien als er uh, een happening iets te doen was uh, voor licht en geluid. Chef Hogedoren was er dan altijd wel, uh, wel bij. Hè? Ja, het is jammer dat hij nou uh, ziek is en uh, ernstig ziek ook. Maar uh, nou, goed, de, de onderscheiding die, uh, die is nog uh, mooi meegenomen. Dan heb ik nog iets, uh, als je het goed vindt uh, Gerard. Hub uh, uh, Evers, dat is een uh, persethicus. ...die zond een ingezonden een briefje in de krant... ...waar hij het heeft over de persbreidel in golen. En daar gaat het natuurlijk over die, die oproep van een aantal Goorlenaren aan BMW... Om, ...om terug te keren van de Waalwegen ten aanzien van Norbert de Vries. En uh, Huub Evers die merkt op dat dat... Uh, ...in die berichtgeving onderbelicht blijft de positie van het golensbelang. Belang. Dat is het persmedium, zegt Huub Evers. En van, van daaruit eigenlijk zouden uitnodigingen naar Gohlers Belang moeten gaan. En uh, verder maakt het uh, uh, niet zoveel uit wie, wie Gohlers Belang afvaardigt... ...om, om uh, ja, uh, nieuws te garen en, en daarover uh, verslag te doen. Of, dat zegt hij ook nog... Als, uh, als het uh, aangeboden wordt door, door Norbert de Vries aan Goerders belang en hij wordt niet gestuurd door, uh, door Goerders Belang... dan nog is het de verantwoordelijkheid van Goerders Belang... om te bekijken of dat uh, wordt opgenomen ja of nee. Dus uh, hoe dan ook, zegt hij, Goerders Belang... Uh, blijft eigenlijk zo'n beetje in het, in het midden. En dat uh, vindt hij vreemd. En uh, nou ja, ik denk dat hij daar... Uh, gelijk in heeft, uh, dat is ook wel besproken aan die tafel uh, van vrijdagochtend, daar uh, is het uh, daar ook wel over gegaan, maar dat is kennelijk niet in die, uh, in die brief uh, erg duidelijk uh, naar voren gekomen. Eerlijk gezegd snap ik niet helemaal wat de geachte heer Ruip Evers daar nu precies mee bedoelt, nee? dat goordensbelang bedoel, is een commercieel medium, klaar probeert aan het eind van het jaar... boven de streep minder uitgaven te hebben gehad... dan, uh, dan inkomsten. En doet dat ook... door... Uh, redactionele artikelen te plaatsen... over dingen die hier in gebeuren. En schakelt daar mensen voor in. Nee, dat is een... Uh, dat, dat zie je dus helemaal verkeerd. Dat is geen commercieel uh, geval. Dat is een... een, een, een, een, een, een nieuwsvoorziening. En... Uh, uh, op grond daarvan zegt, zegt hij, uh, moet, moet, uh, okay. ja, uh, moet gewoon als belang zich eigenlijk uh, verantwoordelijk uh, achten en, en uh, daar, daar, uh, ja, daar, daar een stem in uh, hebben. Nee, maar mijn punt was, in die zin zijn alle media commercieel. Oh, oh nou ja, ja, dat kun je dan ook zeggen. De nou. ene meer commercieel hm. dan ja, de andere. Ja. Ja. En dat is voor mij geen argument om maatstaven uh, aan te leggen. En ondertussen denkt Guus, nou, als we nog even doorpraten, dan hebben we dit item ook weer gehad. Dus misschien kun jij daar ook op reageren. Nou ja, of ik heb er niet zo heel veel behoefte aan, want uh, dan heb ik meer de indruk dat jullie je eigen nieuws aan het maken zijn. Uh, ik vind dat uh, Evers uh, zeker een punt heeft als hij zegt ja. van uh, het belang zou hier positie in moeten hebben. Heb kiezen. je ook gelezen? Absoluut. Ja. En ik vond dat een uh, hele waardevolle bijdrage. Mm -hmm. Dat leek mij ook. Ja, ja, en verder wil ik er op dit moment niet al te veel waardeoordelen aan hechten. Maar ik denk dat het college met het Goordes Belang graag in gesprek zou willen gaan. Ja, nou. Ja. Dat zit er ook aan te komen. Dan gaan we toch nieuws maken. Nou ja, eh, laten we zo zeggen. Eh, wat dat betreft denk ik dat het ook het belang is van het Goordes Belang. Dus eh, als het Goordes Belang behoefte heeft aan een gesprek, dan staan we daarvoor open. Zoals we voor iedereen openstaan. Ja. ja, ik denk dat, dat, uh, uh, dat het Goordes Belang, als er uh, uh, journalisten van, van het Goordes Belang geweigerd worden, dat, dat het Goordes Belang wel, uh, wel ja, ja, zal dat, zeggen van, wel, wel, ja, Goorst, BMW, wat, wat is hier aan de hand? Ja, maar dat is dus de misvatting, denk ik. De betreffende persoon heeft zich nooit gepresenteerd als de journalist van het Goordes Belang. Wij hebben... Uh, uh, Wellicht in het begin van de procedure uh, wat verkeerde woorden gebruikt door een woord als accreditatie te gebruiken. Mm -hmm. Maar als het van het begin af aan duidelijk was geweest dat uh, de Vries daar uh, zou zitten op verzoek van ja. en in het belang van Goordelsblad, ja. hadden we een hele andere discussie gehad. Oh ja. Oh, oh oh, absoluut. Oh, dat was eigenlijk niet duidelijk. Laat ik zeggen, wij hebben nooit, <laughs> we hebben nooit een signaal van het... Nee, we hebben alleen het verzoek van de Vries zelf gehad. Ja. En uh, ik vind, uh, maar goed, nou, daar je betoog uit ja. en dan ja, geef ja. ik toch een uh, mening. Ik vind dat de discussie de verkeerde kant uitgaat door uh, ongebreideld te roepen. Hier is de vrijheid van meningsuiting in het geding. De Vries moet vooral schrijven wat hij zelf wil. Daar gaat niemand over. Daar gaan wij ook niet over. Oh ja, ja, ja. Alleen, het dat, is, dat is zuiver. Dat is zuiver. Ja. En zo houden we dat ook. Alleen, uh, we hebben natuurlijk wel de nodige ervaring met deze meneer. Ja. En uh, als ik een verjaardagsfeestje uh, geef, dan nodig ik ook geen ruziezoekers uit. Nee, nee, dat, uh, dat kan ik me ook maar voorstellen. Maar als deze manier maar, komt, maar als deze meneer komt, echt. Gemeenten en geven, maar als hij komt in functie uh, ja? van, ik ben de journalist van het belang. maar dat laatste is mij nog altijd niet duidelijk. Oh, oh. Nou, lijkt mij vrij simpel om, om dat ja. meningsverstand uit de wereld ja, te helpen. Oké, okay. maar ik stel voor dat we niet het hele uur Nee, hebben, nee, want... zeker niet. Het is maar een natuurlijk... rondje wat we in het Ik heb de, de ondertekenaars al, al, al, van de ingezonden brief ook wel gezien. En daar staan een aantal bekende namen op. Dus ik denk van, nou, dat onderwerp komt uh, zeker uh, over de tafel. Maar ik heb geen zin om hier de hele avond over te discussiëren. Nee, doen. nee, daar gaan we nee, zeker niet de hele avond nee, over praten. Nee, nee. Nee. Je bent kwaad, geloof ik, hè? Uh, Nou, laat ik zeker dat ik alert ben. Alert? Ja. Niet kwaad. Ik ben nooit kwaad. Oh, ben toch. Oh, oh, oh. Wij zijn oh. heel onschuldige mensen. Oh, Absoluut. Hou het zo. Houd het zo. <laughs> Nou, maar we hebben wel opvattingen. Ik ook. En die maken we ook kenbaar. Ja. Ja. Maar, wij komen hierop terug. Dat vind je wel goed, hopelijk. En anders doen we het ook als je het niet goed vindt. Maar dat is een grapje. heeft ook uh. te maken met vrijheid. Oh, nee, ja. Ja, Precies. <laughs> <laughs> Want ja, wij willen het laatste woord, hè. <laughs> Geheel, uh, jij, wat, uh, ja, wat mij uh, is opgevallen uh, ja. is, noem het maar even het gedoe rond de thuiszorg. Daar nog even een stukje toelichting, want Guus zei heel terecht... ...ik heb pas laat gehoord dat ik hier uh, verzocht werd te komen. Dat was omdat wij hoopten dat het zijn van de Brekel van uh, SP in de gemeenteraad zou komen... ...die natuurlijk vanuit de oppositie zijn eigen opvatting hier ook weer heeft. Daar zijn we ook geïnteresseerd in om te horen. Maar ja, die is op het laatste moment ziek geworden... Mm. Dus vandaar dat onze dank groot is aan Guus, dat hij op het laatste moment wel invallen. En onze beste wensen voor Stijn, dat hij toch maar gauw beter uh, gaat worden, zodat we het de volgende week uh, met hem over uh, kunnen hebben. Uh, want wat daar gebeurt is, natuurlijk toch aan alle kanten niet dat je zegt de schoonheidsprijs. Een hele lastige situatie voor de cliënten in Goren, voor de medewerkers uh, van Thebe in Goren. ...en breder in, uh, in de regio. Allemaal gedoe er rondomheen. Uh, en ik snap echt dat het Guus' portefeuille niet is. <laughs> Zelfs daar heb ik begrip voor. Maar het inkoopbeleid van gemeentes speelt daar natuurlijk ook een rol in. Ja, dus ik hoop dat we daar nog een keertje uitgebreider op terug uh, kunnen komen. Want natuurlijk in de hele ombouw van, uh, van de zorgsector speelt de inkoop door gemeentes alleen of gezamenlijk een grote rol in hoe dat uitwerkt. En dat is toch iets waar wij de vinger aan de, aan de pols houden. En Dit, is natuurlijk, dit heeft dit is ook met Theben te maken en andere uh, zorginstellingen. Maar daar ga je nou geen vraag over stellen? Nou, ik vermoed dat Guus dan gaat zeggen... ja, dan moeten we maar dat is een keer apart over terugkomen. met Nou ja, ik wil er best iets over nou, zeggen. Mooi. Want ik weet natuurlijk wel dat uh, zowel de ambtenaren als uh, leden van het college vanaf de dagen van vlak voor kerstmis tot en met nu eh, eigenlijk eh, constant in touw zijn om in ieder geval datgene eh, wat het meest belangrijk is op dit moment, namelijk het continueren van de zorg van de mensen die het nodig hebben, om dat te garanderen. En daar zijn we in geslaagd. Kijk, we hadden, eh, vlak voor kerstmis hadden we te maken met een organisatie die failliet was. En met een organisatie die failliet is kun je geen zaken meer doen. Op dat moment staat ook het personeel op straat. We hebben de keuze moeten maken van, nou, wat is onze basistaak? Zoals ik al zei, onze basistaak zorgen dat de zorg gecontinueerd wordt. Uh, daar hebben we heel veel liependiensten voor moeten bewijzen en uiteindelijk zijn we erin geslaagd. In overleg ook met de curatoren van Thebe, dat Thebe uh, zijn pakket, uh, het verzorgen van huishoudelijke zorg, heeft kunnen overdragen aan twee instellingen, aan T-Zorg en aan TSN. Dat is gelukt. En vervolgens uh, hebben heb we erop kunnen toezien dat uh, het uitgangspunt is van die twee zorginstellingen die het nou overnemen, dat zoveel mogelijk de zorg verleend blijft worden door de vaste mensen die al over de vloer kwamen. Mm -hmm, dat is heel mooi. Alleen, daar raken we wel een beetje aan de grenzen van onze mogelijkheden. In die zin, wij uh, kunnen geen invloed uh, uh, uitoefenen uh, op het aannamebeleid van die instellingen. Ik heb natuurlijk ook kennis genomen van het feit eh, dat ze daarvoor minder geld eh, moeten gaan werken. En als je dat uit mij eh, als persoon eh, vraagt, dan denk ik van, potverdorie. Eh, dit was eigenlijk een maand of drie, vier terug al zichtbaar. Er wordt een bezuiniging, ja. eh, die wordt gerealiseerd over de ruggen van de zorgvlees. Eén ding snap ik even niet. Uh, dat lijkt zo tegenstrijdig, uh, dezelfde mensen komen bij, bij de... En jullie kunnen geen uh, invloed hebben op het aannamebeleid van die. Staat dat niet een beetje uh, haaks op elkaar? Nee, nee. Hoe kan dat samengaan dan? Nou, die mensen die bij Thebe in dienst waren, die staan nu op straat. Mm -hmm. Die hebben recht op een uitkering. Dus die kunnen de keuze maken of ik uh, treed bij een nieuwe werkgever in dienst... Of ik uh, uh, laat mijn recht gelden op een uitkering. Ja. Dat is iets, daar hebben wij geen invloed op. We hebben ook geen invloed op het budget van die zorgverlener. Dus als die zorgverlener uh, zegt, jij mag tegen uh, dit salaris voor mij komen werken, dan, dan is het aan die mensen. En verder is het een punt ja. tussen de werkgevers en de vakbonden. Maar hoe kun je dan toch zeggen dat, dat dezelfde mensen blijven werken bij de, bij de cliënten waar ze al kwamen? Omdat die, die zorgverleners hebben gezegd, de mensen die zich aanmelden bij ons, die kunnen... Bij diezelfde mensen waren het. Waar ja, nee, voor nee, doen. Nee, nou snap ik het. He? Ja, ja. Dus dat is de garantie vanuit die werkgevers. Yes, ja. Als het gaat over hoogte van lonen en afspraken over CEO, ja. dan is het iets tussen werkgevers nee, okay. en vakbonden. Nou snap ik het. Ja, en, en daar houden onze mogelijkheden op. Mm -hmm. Even om misverstanden te voorkomen, we hebben we er twee weken geleden al uitgebreid met Sjaak Sperber over gesproken als verantwoordelijk wethouder. Alleen nu. Is de situatie helderder? Want toen waren de onderhandelingen nog, uh, nog bezig. Ja, er waren een hoop dus, onderuit, dus goed ja. om daar even nog op uh, terug te komen. Maar dan wil ik toch nog één vraagje daarover stellen. Voordat we naar het hoofdonderwerp uh, van het gesprek met jou uh, gaan. De facto heeft dus TSN het contract van Thebe overgenomen. Moet ik het zo begrijpen? TSN je, en, en TSN en, en, samen. En ja. Er zijn twee instellingen. Maar, maar TSN doet het toch alleen in Goorland Of doen ze het samen nee, in Goorland? Want dat was meneer Van Oké, ja. He, dus jullie betaalden ze net zoveel als je aan Thebe betaalde... Ja. voor de uren die ze ja. declareren en ja. die goedgekeurd worden. Dus dat snap ik allemaal. Ja. Uh, dus dat betekent dat zij drie, gulden per, uh, drie euro per, uh, per uur meer verdienen dan Thebe. Um, ja, of meer inkomsten min, hebben, minder, min, minder uitgaven minder hebben, vlieg per, hebben. Het, per, per hetzelfde uur. Maar het was dus, dus wel zo dat Thebe al nou jarenlang een ja. 904, 5 in tekort had... Ja. Uh. Mm -hmm. Ah, dus. En dat was ook al voor de, voor de transformatie, zeg maar. Ja, maar dat komt dus het verhaal over de prijs en dat is een, die meters bereid betalen. Je, en dat maar dan, is dan krijg typisch, je een ingewikkeld verhaal dat ze in een aantal gemeentes... ...daar hadden ze hogere tarieven en, en met die hogere tarieven maakten zij hun verlies in Tilburg goed. Ja, ja, dat ja, was ja, eigenlijk heel grof gezegd ja, het verhaal. Ja, ja. En uh, een aantal gemeentes uh, waar te veel werd betaald, die haken af. Dus ja, het gat werd alleen maar groter. Mm -hmm. Ja, maar toch vind ik het zelf, ik bedoel, we ja, zien maar, het bij V&D gebeuren op een ja, maar andere manier. als je mij als mens vraagt, ja. Gerard, dan vind ik het ook, ja, ja. ja, dan vind ik het onbestaanbaar. Maar we moeten wel zo goed mogelijk voort en ja, onze grootste zorg is nogmaals, te zorgen dat mensen na 1 februari, 1 februari ook in hulp hebben. Nee, dat snap ik, maar ja, dat is een... Heel gecompliceerd uh, traject, want het ja. heeft met budgetten, met geld, met mensen, met... Met aanbestedingen, uh, rechten en overeenkomsten, recht, rechten uh, dus, ja. Het is een hele complexe materie. Uh, dus uh, dat hopen we allemaal nog eens uit te zoeken. Ja. <laughs> en dat blijft natuurlijk ook spelen in de zin van, hoe gaat dat verder? Dat ja. uh, Want het uh, is een wat breder verhaal. Maar laten we nu eens naar de bovenkant van de markt gaan kijken. Juist. De boskus. Juist, de boskus. Uh, want... In ieder geval, de wethouder was helemaal lyrisch... over de nieuwe plannen en de aangetrokken markt... en de bereidheid van kopers om al gisteren het gekocht te hebben. Ja. Dus... Stralende man, zeg ik u, luisteraars. Die gaat nu uitleggen wat er precies gaat spelen. Ja, dus ik ben niet boos, uh, Ben. Nee, oh fijn zeg. Is dat inderdaad zo? Gaat het als warme bootjes over de toon? Nou, wij merken nu al, uh, aanstaande woensdag uh, dan, uh, gaat de verkoop officieel van start. Uh, hier in het uh, Jan van Bezaal. Dan uh, wordt ook de nieuwe brochure gepresenteerd voor de belangstellingen. Dan gaat ook de website in de lucht. Via welke website mensen kunnen inschrijven en hun belangstelling kenbaar kunnen maken. Maar wij merken nu al dat er aan de balie van het gemeentehuis onder andere... gewoon al mensen komen informeren van wat zijn de mogelijkheden en hoe is de procedure. Oh, oh. Ik denk ook wel... Uh, goed, ik merk ook op meerdere terreinen in mijn portefeuille... dat de woningmarkt toch wat begint uh, aan te trekken. Dat ook projectontwikkelaars weer uh, meer uh, zin uh, krijgen om te investeren. Dus... Op allerlei fronten is er wel beweging, maar dit is echt inderdaad de bovenkant van de markt. Want waar praten we over? We praten over uh, totaal 25 of 26 bouwkavels met een minimale uh, grootte van 500 vierkante meter. Oh ja. En het loopt uit tot 1900 vierkante Zo. meter. Mm -hmm. En als je het hebt over aankoopprijzen, dan beweegt het zich tussen de 190.000 en de 400.000 euro per kabel. Dus het is ja, echt per kavel is dat per nog kavel. Maar, ja, ja. Per kavel, ja. dus het, het is echt de bovenkant van... Maar goed, ik denk dat het gebied er zich ook voor leent, want er is een, toch een soort van een natuurlijke verbinding met uh, de monumentale woningen aan de Tilburgseweg. Uh, het is wonen in de bossen, wonen in, in het groen. Wij noemen het ook een witte oase in het groen. Mm -hmm. Want het is de bedoeling dat al die villa's een witte uitstraling krijgen. Architecten die het gaan ontwerpen krijgen een... Grote mate van vrijheid, alleen de kleurstelling die vinden we belangrijk en uiteraard moeten de woningen wel voldoen aan de eisen van welstand, want in dit gebied is de welstandscommissie in Goorne nog wel actief. Het ligt oh, daar achter hè? He? De grond van de gemeente Groningen. Zeg je, het ligt want, achter Het nu een golfterrein? Uh... Het was, uh, t, uh, tot een aantal maanden terug was het een uh, golfterrein van negen holes, ja. Oh ja, ja. En die, dat zakje is wat ingang de weg. Die golfclub had dat in bruikleen van de gemeente Goorle tot op het moment dat wij het zouden gaan ontwikkelen. Dus van vaan was duidelijk voor de golfclub dat we het nog eens ooit zouden terugklemmen. En de, de leden van de golfclub komen er nu te wonen? Ja, dat zou zomaar kunnen. <laughs> Ik ken ze niet. Het ligt daar achter Milhil, hè? Het ligt, ja, het ligt maar, in feite achter, achter, de bocht, achter sorry, Kompaan de Bocht. Kompaan de Bocht, ja. Ja. Dat, dat is dichterbij. Ja, en ja. Blanca ligt er ook vlakbij. Ja. Ja, dat was een opmerking die je maakte. Je zei, het sluit ook mooi aan uh, bij de huizen die aan de Tilburgse weg staan. Ja. Tegelijkertijd begrijp je dat er geen verbinding komt met de Tilburgse weg. Nee, er komt in ieder geval geen, uh, geen verbinding. Uh, kijk, er zal een fietspad of een wandelpad komen. Maar dat ligt er nu ook al. Maar het is niet de bedoeling dat er echt uh, zwaar gemotoriseerd verkeer door die bossen gaat rijden. De ontsluiting die zal plaatsvinden vanaf de Surfplas, Daar ligt nu al een bouwweg naar Bosk fase 5. Dat, dat zijn die paar rijtjeswoningen woningen die nu al gebouwd worden. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat daar volgebouwd wordt. Dus vanaf daar zal de ontsluiting komen naar dit gebied toe. Nee, want dat komt aan de bocht toch ook ingrijpend. Kom aan de bocht is bezig om samen met een projectontwikkelaar daar een zogenaamde zorgresidentie ja. te gaan bouwen. Er zijn 120 zorgwoningen, waarbij het dus de, de, de bedoeling is dat de oudere mens daar zeg maar, zijn zorg inkoopt en dat hij tot aan zijn dood daar kan blijven wonen. Nee, dat snap ik. Dus dat wordt echt de, ook een zorgplaat voorziening. Hier, ja. Ja? Het schetsen, gehad, zijn maar... het nou al concrete plannen? Uh, de plannen worden steeds concreter, maar uh, uiteindelijk moeten ze nog wel de goedkeuring van de gemeente behoeven. Maar dat is wel uh, een proces wat, uh, ja, wat met rassenschreden voortgaat. Want de realisatie van het complex daar is voor Compaan de Bocht nodig om zijn nieuwbouw aan de Rielaarse ja. Baan te kunnen bekostigen. Ja. Dus Steen heeft wel mijn tanden ja. te maken. En dat bestemmingsplan aan de Rielaarse Baan is onlangs vastgesteld door de gemeenteraad. Mm -hmm. Dus daar zit ook al vaart in. Juist. Eh, maar omdat ik even naar nou zat te kijken, want natuurlijk Compaan de Bocht, uh, wat daar gaat komen, uh, heeft zijn eigen ontsluiting nodig. Ja, maar ja, dat is dan, in feite. Dan ben je al bijna bij de nieuwe aan te leggen. Uh, kavels. Nee, nee, want die ontsluiting is in principe nu ook de bestaande ontsluiting van Compaan de Bochten. Er is nu al een aansluiting op de Tilburgse weg. Ja. En dat binnengebied wordt gewoon door die weg ontsloten. Dus uh, ik geloof niet dat we daar nog extra bomen moeten gaan kappen om een, uh, een toegangsweg te creëren hoe minder bos maar had al kan, al als hoe beter he? ja precies ja, ja, ja. Ja. ja ik ben ook nog van de duurzaamheid. ja dus zo uh... is dat hè <laughs> ja. ja, ja. nee, maar dat, daarmee is in feite de boskes klaar toch nou, Een halve een stukje bosjes zes klaar. Nou, uh, ja, of krijgen we weer nieuwe boskes uh, we gaan nu op korte termijn gaan we bezig met de ontwikkeling van, uh, van fase 4 a dat is uh, Gelegen zeg maar, in de kom van de rotonde die uh, een paar jaar terug is uh, aangelegd. Waar oh. dus ook die ontsluitingsweg uh, ligt. Uh -huh. Daar gaat de woonstichting uh, een dertigtal huurwoningen bouwen. Uh, Houtenpen die gaat er elf uh, geschakelde woningen bouwen. En er is uh, sprake van een CPO. Een collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus een aantal mensen die samen een bouwplan ontwikkelen. man of twintig hè? Ja. ja, ja. De dus is... woningen die daar gebouwd zijn aan de plas, is dat ook Dat is fase vijf. Is dus dat, fase, dat vijf. fase vijf? En dat wordt ontwikkeld door het bouwfonds. Die, uh, die zijn nu mondjesmaat bezig om daar wat woningen te ontwikkelen. Maar we willen wel graag uh, hebben dat daar ook wat meer vaart in komt. En daar zijn we ook volop over in bespreking. Mm -hmm. En dan uh, is de Bolskamer in feite het laatste stukje van fase zes... Want het andere stukje van fase 6 is uh, eigenlijk datgene wat uh, zeg maar uitziet op de A58. Ja, ja. Uh, tussen die fase en A58 zit nog een stukje Tilburg. Als we uitlopen van het bedrijventerrein. Maar ja, uh, als we dan, dus uh, fase 1, 2 en 3 was Boskis West. Dat is afgewerkt, al een aantal jaar terug. 4, 5, 6, als dat klaar is, dan, dan zijn we ook klaar. Uh, tenminste, in dit gebied. Zes is de laatste fase in dit Zes gebied. Zes is de laatste fase, mm -hmm. ja. Ja. Embreeës. Ja. Embreeës. Aan heefs. de hele andere kant. Ja, ja, er stond een aardig artikel in de krant. Ik schrok, moet ik eerlijk zeggen. Want in de krant stond dat het een gebouw werd van 33 meter hoog. Ik denk, nou... Ja. Uh, dat uh, is ongeveer net zoiets als die woontoren waar ooit sprake van ja, ja, ja. geweest is op de tilburgseweg kalderstraat Jij dacht, zullen er nog over Ik heb iets gemist, denk ik. Maar het bleek een, een decimaal foutje van de journalist te zijn. Uh, dat is 3,3 dan? Het is 3,3. Oh. <laughs> het is dus gewoon één bouwlaag. Het is gewoon één bouwlaag. Ja, want ik ja. denk: van ik stapel dus de appartementen de komende ja. vijf, die ja. stapel ik op elkaar. Keer 3 ja. meter is 15 meter. Ja. Uh, hoger dan, kom ik toch echt niet? Nee, en dan <laughs> maal 2. <twee. laughs> nee, nee, uh, nee, nee, nee, dat is dus een misverstand. Ja. Uh, maar wat de bedoeling is: de, de aanvrager die wil daar uh, zeg maar als, ver, uh, als verlengde van de campingboerderij. Nog een aantal uh, verblijfswoningen uh, bouwen, dus voor recreatief gebruik, niet voor permanente bewoning. Maar dat moet ik eigenlijk verstaan als onderdeel van de toeristische poort? Of hoe ja, dat ja, ja een nou ja, uh... het een uh, Het past wel in de ambitie van Goorle van uh, op het gebied van recreatie en toerisme en met name ook uh, zeg maar om ja, beetje uh, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje wel een zogenaamd projectbesluit, uh, zal ervoor nodig zijn. Maar Dat is een procedure, maar ja. Ja, die, nou, je het hebt over de recreatieve poort, uh, daar die, die uh, waar, waar Boerkomts Bo uh, ja. zijn bouwen, duurt dat niet erg lang. Ja, dat heeft heel lang in het voortreject geduurd, ook uh, vanwege het bestemmingsplan en de vergunningen. Maar uh, ja, er zit nu vaart in, er wordt nu gebouwd. Dus oh. uh, ik verwacht wel dat voor de zomer uh, daar uh, toch wel contouren zichtbaar zijn. Ja. Zeggen helemaal aan de andere kant, naar Riel, dat was. Uh, Sprake van, van zo'n zo hippie droom. Uh, Platinum stables bedoel je? Ja, en uh, daar waren daar problemen met de, met de bouwvergunningen. Nou, het is zo, de, de aanvraag die komt uit het buitenland, die komt uit Indonesië. En uh, die heeft in het begin heeft een aantal uh, bouwaanvragen ingediend, waarvan later bij controle bleek uh, dat het toch niet helemaal conform de ingediende vergunning was. Dat hebben we geconstateerd. Hij heeft nog veel meer plannen. En we hebben gezegd van nou, en overigens is dat beleid wat we in de hele gemeente toepassen, als je constateert dat er gebouwd wordt in strijd met de regelgeving, ga je eerst kijken of het gelegaliseerd kan worden. Je gaat niet rückzichtloos afbreken als later blijkt dat het alsnog uh, mogelijk is. Mm -hmm. Nou, dat is een traject. Dat duurt lang. We hebben daar ook overleg met de provincie over. Dat is ook de reden waarom het eigenlijk al vanaf de zomer tot nu toe duurt. Uh, we zijn wel stappen aan het maken, ook in samenspraak met de gemeente. En ik verwacht dat uh, dat, dat, dat vergunningentraject dat dat, uh, rondkomt. Dat dat wel een nodig... Vanuit de raad zijn er wel <laughs> wat uh, vragen gesteld. Uh, nee, die... Lijsteriel Goorlen was uh, erg uh, kritisch geloof ik. Ja, ja. Ook niet tevreden met de antwoorden? Uh, nee, uh, we hebben dat uh, in eerste instantie een beetje kort beantwoord. Morgen zit er een nieuwe brief in het college waarin we wat uitgebreider op ingaan. Maar de quintessens is van, luister... We doen uh, in Riel bij Platinum Stables eigenlijk hetzelfde als we overal in Goorde en Riel doen. Als we, als we iets constateren, gaan we eerst kijken of we het kunnen legaliseren. Het is overigens ook uh, in de geest met het collegeprogramma, met het bestuursakkoord, met het Brabants handhavingsbeleid, wat ook een, een beleidsnota is. Kijken of het kan. Als het niet kan, dan moet je maar het re regelen treffen, maar pas dan op dat moment. Dus het principe van... Gelijke monniken, gelijke kappen, de burgers zijn allemaal gelijk. Geldt Dat geldt ook hier. geldt ook hier. En overigens is het een ontwikkeling die wij wel toejuichen. Want het is uh, uh, vanuit de economische invalshoek ...is het een hele interessante ontwikkeling... ...die heel veel werkgelegenheid op kan uh, brengen. Uh -huh. Nou is het al geopend, geloof ik, hè? Uh, ja, een, een aantal gebouwen die zijn geopend. Maar de plannen die reiken nog veel verder. En uh, ja goed, daar, ook daarover zijn we aan uh, bezig... Aan het kijken samen met de provincie of dat allemaal kan. Maar er zijn zeker kansen. Ja. Ja. Toch is het uh, ja, frappant dat het al geopend is terwijl uh, je nog met de procedures bezig bent. Ja, maar dat is misschien dan net het culturele verschil van iemand uit het buitenland. die uh, Kijk, de meneer komt uit Indonesië en als je daar iets koopt uh, dan ga je gewoon beginnen. En dan, uh, dan is het klaar en dan wordt het gewoon geopend. En daar wordt van overheidswegen wordt veel minder bekeken natuurlijk of het ook allemaal wel via de regeltjes is gebouwd. Ja. Nou, wat dat betreft, in mijn jonge jaren heb ik in de commissie financiën gezeten, hierin geworden. En er werden door de gevleugelde uh, luchtstormers een pand geopend waarvoor de burgemeester werd uitgenodigd om dat te openen. En toen drong het tot iedereen door dat toch nog niet aan alle regeltjes was voldaan. Volgens mij zat ik toen in de raad. Ja. <laughs> en toen? ...kreeg iedereen ruzie met elkaar. <laughs> en uiteindelijk... ja, want, want Gerard had een oplossing voor het probleem... ...maar het bleek dat ik niet goed begrepen had... ...hoe de afspraken waren geweest... ...maar mijn oplossing heeft het toch gehaald. Maar uiteindelijk maar zaten we gewoon een goed clubgebouw... en de is in de vereniging. Dus... Nee, maar dat bedoel ja. ik ook van... Ja. Uh, ...aan kreeg... de randen van de regels lopen ja. is van alle mensen. En ik ja. Vind ja. Dat maar leuk. toen kreeg ja. iedereen ruzie... ...dat is natuurlijk wel klassiek hè? Ja, dat was toen ingehoorlijk... ...wat dat betreft is het veranderd. ja. Uh, ja. Dat we, alleen als kus in de raad zit, is er ruzie als die wethouder is niet. Oh, gaat het zo? Ja. Ja, ja. Is dit een functioneersgesprek? Nee, nee, nee, want dat doen we met wethouders elke dag. Dat, oh, okay. uh, dat mag. We gaan even een muziekje draaien. De, de day after is dit. Uh, want we hebben gisteren Griekse verkiezingen uh, gehad. En vandaag ging Demis Roussos dood. En dat vond ik helemaal niet erg eerlijk gezegd. Want ik dacht, wie is dat ook alweer? Maar goed, dus dat leek een, mij een leuk nou, bruggetje om, om ik... een stukje muziek te draaien. En toen heb ik... muziek? Nee, nee, en toen heb ik daarnaar geluisterd en ik dacht, dit ga ik toch echt niet doen. Oh. Ik vond er echt helemaal niets aan. Nee. Toen dacht ik, maar uit diezelfde tijd komt ook een liedje dat over verandering gaat. En dat is van Bob Dylan, Times The Are Changing. Dat oh, lijkt mij oh, toch veel ja. leuker. Oh, kijk. En nu hebben we enige verwarring want er stond een eerder liedje op de eerste rij. Komt hij? Come gather around people wherever je roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time. Worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone, or the times they are a changing. I'm writers and critics who prophesize with your pen.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 Kijk, de tijden veranderen in Amerika in de jaren 60, in Europa in de jaren 2010 en op de hovel in 2015. Want er is een nieuwe winkel uh, bijgekomen en niet zomaar een winkel, maar een speelwinkel. Een speelwinkel? Ja, voor Lucia de Jong. Welkom. Dus wij willen natuurlijk graag weten, hoe ben je erop gekomen? Wat moeten we ons erbij voorstellen? Voor wie is het? Hoe lang gaat het duren? Hoe, hoe loopt het? je ja. vraag tegelijk. Ja. Nee, nee. Ik dacht al in de aankondiging dat het niet voor jou was, Gerard. Maar misschien is het toch ook wel voor jou. Dan zullen we Ja, horen. daarom wil ik dat ja, ja, vragen. Ja, weten, ja. Ja. Van is het ja. ook voor mij. Nou, ik, ik begin met te vertellen hoe ik op dit idee ben gekomen. Het is helemaal niet zo van mezelf. Van de zomer was ik in Berlijn voor een cursus. En wij maakten daar uitstapjes. En ik kwam daar terecht in een speelwinkel. En ik, het sprak me heel erg aan. Het idee liet me niet los van de zomer. En ik combineerde het een met het ander. Ik zie hier winkels leegstaan op de hovel. En ik dacht, ja, waarom niet dit idee ook in Goorle, toch? Al zijn wij dan geen Berlijn, maar ik dacht, ik realiseer dit in Goorlen. Ja, het scheelt niet veel, hè? Ja, ja. ja. Nou, goed. Qua uitstraling ja. zie ik het verschil niet. Nou, wat zag je allemaal daar in Berlijn? Wat... Uh... Ja. Was het een beleving? Want dat moet ik zijn het zijn tegenwoordig, Ja. Um, nou, het, is, het was daar... en dat wil ik, dat wil ik hier ook realiseren... Een, een, een plek waar de allerjongste kinderen... hier in Goorlen is dat uh, tot en met de leeftijd van vier jaar... volop de kans krijgen om hun eigen spel te spelen. Heel laagdrempelig. Ouders kunnen binnenkomen met hun kind. Het enige wat ik vraag is... Trek in elk geval je jas uit en, mm -hmm. en doe de schoenen en de sokken uit van, van jouw kind of jouw kinderen. Um, nou, gegarandeerd, het kind gaat onmiddellijk spelen door, door de, de speeldingen die ik heb staan. Um, en voor de ouders is er plek genoeg en zijn er kussentjes genoeg om te gaan zitten en te kijken naar dat spel van kinderen om elkaar ook te ontmoeten, om mij te ontmoeten, om, om een babbel te hebben over... nou ja, de dingen van de dag of het spel van de kinderen of wat dan ook. Um, en je kunt blijven um, min of meer zo lang als je wil. Als je je jas uitdoet, ga je niet binnen een paar minuten weg, neem ik aan... Um, ik ben elke dag open drie uur en zaterdags zes uur. Dus dan, dat is in elk geval sluitingstijd. Dat is wel de limit uh, Hoe laat ben je open? Op maandag, woensdag en vrijdag van half drie tot half zes. Half drie tot half zes, dat zijn zo de openingstijden. En dan Op, die van... dagen. Op die drie dagen. Op dinsdag en donderdag van half tien tot half één. Mm -hmm. En zaterdag van tien tot vier. Oh, dat zijn toch heel wat uren zo bij elkaar. Mooi, hè? Veel het uren, voor hmm? Dat zijn heel wat uren, maar... Ja, ik hoop mensen te bereiken... En ik zal zien of dit te veel is, of dit te weinig is. Ik vind het echt een avontuur. En um, ik probeer te dealen met wat ik tegenkom. Spannend. Ja. Uh, heb je nu al enig idee mij. wie er interesse in heeft? Um, nou, ik ben nu anderhalve week bezig in deze winkel. Ik ben begonnen in de etalage. Uh, uh, ik zie welke mensen stilstaan, welke mensen lezen. Um, um, er zijn mensen die, die, die schielijk doorlopen als ik de deur open doe om een praatje te maken, maar de meeste niet. En tot nu, in deze eerste anderhalve week, um, zijn er toch wel meer opa's en oma's geweest... Dan vaders en moeders. Nou, ja, Gerard, hier denk ik dus aan jou. Nee, ik denk aan jou. Oh. <laughs> ja. Maar, maar ze zijn dus, ze zijn dus uh, zowel de opa's en oma's als de vaders en de moeders zijn al over de vloer geweest. Zeg, ja. winkel. Uh, koop ja. je daar iets? Ja. Um, nou, wat ik verkoop zijn cursussen. Cursussen. Zijn Cursussen. Maar wat, ik, wat, wat de meeste mensen daar komen doen... is hun kind laten spelen en elkaar ontmoeten. En ik verkoop dus verder niks. Ik verkoop geen speelgoed of ik verkoop geen koffie... geen koek, geen karnemelk. Dus, dus in dat opzicht is het misschien een beetje een vreemde naam... Nou, om, om daar winkel... Maar bij winkel denk je toch dat, dat, je die, dat je daar iets gaat kopen? Ja. Dat en is... dat mag dus ook. Je mag dus cursussen kopen. Hmm. Ja, maar dat cursus. is een cursus, opa, hoe ga je om met je kleinkinderen? Of... Nou, we, nou, weet je, het is een beetje mijn um, missie, denk ik, om um, volwassenen, om begeleiders van jonge kinderen, om die te laten kijken vooral. Er was ook iemand en die vroeg aan mij, um, ga je ook iets doen? Om, omdat wij als volwassenen gewend zijn om voor te lezen of om uh, samen met de trein te spelen of samen te bouwen. En dat is ook heel waardevol. Maar mijn missie is het, als we nou eens kijken, kijken naar wat kinderen doen, dan zien we hoeveel ze zelf kunnen. Waar hun belangstelling naar uitgaat, wat hun tempo is, wie ze tegenkomen, wat ze met die ander doen, hoe ze aanvaringen zelf oplossen. Want ze kunnen zoveel meer dan wij denken. Mensen leren kijken, dat, dat behelst cursus. Jij bent pedagoog? Uh, niet van huis uit, maar gaandeweg wel geworden. <tus> Een praktisch pedagoog. Praktisch pedagoog, praktische pedagogiek. Dat is eigenlijk uh, wat, wat uh, laten we maar zeggen, de, de inhoud zou, zou, zou zijn van zo'n cursus. Ja. Mm -hmm. Ja. Mensen kijken niet genoeg. Mensen... Uh... Nou, misschien ben ik wel aan het repareren op mijn oude dag. Wat ik zelf, toen mijn kinderen jong waren, dus ook niet deed. Want ik herinner me nog heel goed hoe mensen, um, hoe, mensen hoe, hoe vrienden mij, mij, uh, mij zeiden. Uh, Lucia, kun je niet wat rustiger achter die kinderwagen lopen? Je hoeft niet te hollen achter die kinderwagen. Ik was dus ook een ouder zo, zo ja... Zoals we er meer zien, ik was niet de enige, met haast. Want ik werkte, mijn partner werkte, um, ja, ik deed nog dingen daarnaast en wij waren druk. En dat was, ja, ik geloof niet dat ik goed anders kon dan druk zijn. Mm -hmm. ja, dat is niet veel in veranderd denk ik, <laughs> met, met, met, de, met de jonge ouders van nu. Die maar zijn ook druk. Als je zelf zo'n ja. cursus had gehad, was je dan minder druk geworden... Of was je dan meer bewust geweest van het feit dat je toch niet anders kon dan haastig zijn? Nou ja. Nou, dat is leuk daarover nu te filosoferen. Ik denk, ja, ik denk nu, het heeft mij heel wat gebracht dat ik uh, zelf bijvoorbeeld een opleiding heb gevolgd waarbij ik uh, twee jaar lang één uur in de week een kind ging observeren... zonder vragen vooraf... zonder observatielijsten... zonder papier voor mijn neus... maar twee uur naar het gezin... Um, waar, een, een kind, waar een pasgeboren baby was... Um, en twee jaar lang heb ik... naast de wieg gezeten... naast de box gezeten... in de huiskamer gezeten... en heb ik alleen, ben ik alleen deelgenoot geweest... van wat daar gebeurde... en hoe de stemming was... En, en, nou, en dat heeft me heel veel gedaan, heel veel gebracht. Dus, ja. Ja, maar de bedoeling van mijn vraag was: jij impliciet of misschien expliciet probeert mensen in hun gedrag toch iets anders te laten doen dan ze nu doen. Hè, ten opzichte van kinderen. Ja. Door meer afstand te nemen of je meer ja. bewust te zijn wat kinderen zelf kunnen. Ja. En gedrag van mensen veranderen is lastig. Ja. En u geeft je als voorbeeld van jezelf dat je op een gegeven moment gezegd hebt, ik ga rustig zitten en ik ga mezelf veranderen. Zonder je bewust te zijn dat je je ging veranderen, Precies. maar na twee jaar was je opeens anders. <laughs> of je kreeg ja. de ruimte om anders te zijn. Dus... Ja, langzaam maar zeker ontdekte ik de, de impact, de waarde van stil zijn, van luisteren, van kijken, van niet voordoen. Niet Dicht beleren. je dat inderdaad? Alleen maar kijken en niks anders. Geen, geen ingrepen, geen, geen interventies, weet ik veel. Uh, alleen maar kijken. Tijdens die opleiding heb ik twee jaar lang echt alleen gekeken. Mm -hmm. Echt alleen maar kijken? Ja. Ja. En um, ik heb soms meegedaan... Um, als, dat, als, als dat kind wat ik observeerde... Als dat kind echt het initiatief... ...nam om aan mij iets te vragen of mij iets te laten zien of mij uitnodigde om ja, mee te doen, dan wel. Ja, dat lijkt me dan, dan een wel. keer gaat, gaat dat gebeuren. Hè? En heb je daar ook allemaal notities van genomen van al die uh, uren dat je daar zat... ...en, en heb je dat heb je daar, uh, ja, op een of andere manier vastgelegd? En wij maakten daar uh, uh, achteraf een verslag van, dat, dat was de vraag van de opleiding... En we zaten in een intervisiegroepje met elkaar en we bespraken elkaars verslagen. Dus we, we lazen ons, ons eigen verslag voor en de anderen luisterden. En zo gingen wij in op wat ieder van ons gezien had en beleefd had daaraan. Ja. Mm -hmm. ja. En dat, is nou, uh, dat neem je allemaal mee in deze winkel? En dat neem ik vooral mee in de cursussen, in de cursussen ja. die ik geef. Um, en in de winkel hoop ik, ja, toch, of hoop ik, verwacht ik, denk ik dat ik meer toeschouwer zou moeten zijn. Nog meer toeschouwer zou moeten zijn. Um, en naast die ouder gaan zitten en samen met die ouder kijken. En wel zorgen dat ik de paar regels die ik heb, dat ik die uh, handhaaf. En verder ben ik heel nieuwsgierig naar wat er zou gebeuren. En of ik het hiermee red. Mm -hmm. En of ik dat beleid en dat kijken, of ik dat moet bijstellen ja. misschien. Wat voor een aanbod heb je op een gegeven moment als je zegt ik, ik ga cursussen verkopen? Zijn er diverse of is er één cursus? Nou, er is um, uh, één cursus die heet Speelruimte. Um, daar, komen een, daar komt een klein groepje ouders, zes, zeven, acht ouders, met hun kind bij elkaar zes, uh, zes ochtenden, een uur lang, om hun kind te laten spelen... en zelf werkelijk en alleen te kijken. En uh, tijdens drie ouderavonden spreken we dan met elkaar over... wat heb jij gezien, wat heb jij beleefd, wat waren mijn, uh, wat, wat waren mijn interventies eventueel... wat zijn misschien nog andere dingen die spelen in jouw hoofd uh, elke dag... En ik weet wat er speelt wel, want ik hoor van ouders dat hun kind niet eet wat zij voorzetten. Dat hun kind niet slaapt, dat hun kind niet geconcentreerd speelt. Dat zijn zo onderwerpen die, die dan dus tijdens die cursus aan de orde kunnen komen. Nou, dat is de cursus speelruimte. Um, ik kan uh, themaavonden beleggen voor ouders. Um, ik kan coachen aan huis. Ik ben bijvoorbeeld... Uh, eens al in Dordrecht bij ouders aan huis gevraagd. Bij twee ouders aan huis gevraagd. Omdat zij mij uh, vertelde hoe moeilijk zij het vonden... om hun kind van 18 maanden verschoond te krijgen op de commode. Hm. Dus zij zaten echt met de handen in het haar. En het, ja, het werd steeds moeilijker. Dus ik ben gaan kijken. Eerst eens dus gaan kijken. En, en zo zijn we samen op ideeën gekomen... Wat nou, wat je zou kunnen doen. Dus heel praktisch zoeken naar oplossingen samen. Ja. En ja. uh, gebeurt uh, dit nou in Berlijn ook allemaal? Heb je dat daar... Uh, ja, daar, daar heb je het idee gekregen. Maar, maar uh, doen zij dat daar ook op die manier? Nee. Uh, in Berlijn wordt, is het echt alleen de winkel. Daar, daar, daar is alleen de winkel open een aantal uh, uren in de week. Wat daar dan? Daar verkopen ze niks. Daar bieden ze ook de gelegenheid aan kinderen om te spelen... en aan ouders om even bij te komen... om elkaar te ontmoeten... hun krantje te lezen eventueel. En ja, dat nee, is Heel, heel is gezegd... is het kinderopvang waar de ouders bij moeten blijven. Ja, Ik ja, zou het zo nee, niet noemen... omdat nee, het ik dan weer het maar, meteen... Want... Nee, maar je zegt... ze kunnen tot rust komen. Dus eigenlijk zeg je... kinderen, hier bied ik jou... Kijk, uh, toen wij opgroeiden... we zijn van enige tijd geleden... Uh, ...waren de gezinnen groter. Mm -hmm. Hoe werden kinderen uh, in gezinnen van 8 tot 10 tot 12 kinderen opgevoed? Door de oudere kinderen. Daar waren er zat om mee te spelen en bij de buren waren er altijd in jouw leeftijdsgroep. Mm -hmm. Dus dat probleem is typisch iets van 1 en 2 kindergezinnen uh, waar we het nu over hebben. Die hebben te weinig speelkameraadjes. Mm -hmm. En daar bied jij een oplossing voor om te mm -hmm. zeggen ik breng die kinderen bij elkaar als eerste stap want dan gaan ze met elkaar spelen. Hè? Want het idee is, denk ik toch, dat ze vooral met elkaar gaan spelen. Want een kind hoeft niet met een ander te gaan spelen... maar er is toch een redelijke kans dat ze elkaar onderweg tegenkomen... Uh, in jouw ruimte. Ja, en de ik... ouders moeten erbij blijven... Uh, omdat je anders de hele dag met die kinderen zit. <laughs> toch? Nou, um, uh, ja, er zijn een paar dingen... De kinderen ontmoeten elkaar, dat is een functie die ik, die ik wil aanbieden, die belangrijk is. Um, maar wat ik ook wil aanbieden is toch een bijzondere omgeving. Bijvoorbeeld in die winkel is zand, een enorme badkuip met zand. Uh, als het zomer is kunnen kinderen vaak thuis ook met zand spelen, maar zwinters niet, want binnen heb je dat niet. In deze winkel is dat wel uh, er zijn boomstammetjes in deze winkel. Uh, in deze winkel is stro. In deze winkel zijn bakjes en schepjes... en uh, kleine tirlantijntjes, gewoon buizen die in elkaar vallen. Dus hele basic, uh, heel basic speelgoed... wat ook een eye-opener kan zijn voor wat kinderen interesseert en boeit. He, dus het is ontmoeten, het is uh, laten zien... ...waar kinderen eigenlijk graag hun ontdekkingen aan doen. Um, en wat was nou het begin van je vraag? Uh, we hadden het over die oppas. Kinderen met ouders, hè? Kinderen met ja. ouders, ja. Nee, kijk, jij benadrukt elke keer dat kinderen die binnenkomen, doen dat samen met hun ouders... Enkelvoud of meervoud. Ja, binnenkomen doen ze met de ouders. En jij biedt dus ook een faciliteit voor die ouders. Je merkt al dat ze kunnen even bijkomen. Dus, mm -hmm. uh, maar ze moeten er wel blijven. Ja, dus je moet ook voor de ouders iets anders bieden dan alleen maar een kussentje om op te zitten om naar een eigen kind uh, te kijken. Je wilt daar ook invulling aan geven. Je kan dat in de sfeer van jouw cursus. Mm -hmm. Maar dat je altijd plekken uh, elementen dan van aandra aandraagt door te zeggen, nou dat kind van jou, dat is wel een ongelooflijk agressief uh, type, ik heb hier een schepje liggen en die oh. begint hem meteen mm, op te timberen. Nee, dat zou Lucia nooit zeggen. Daar gaan we toch <laughs> maar eens een cursus aan wijden. <laughs> huh? Oké, okay, ja, toch. Nee. nee, dus jouw cursusmodel is dat je zegt, oh, ze gaan spelen en, ja. we gaan, uh, <laughs> en we gaan observeren met elkaar. <clears throat> uh, dat is zeg maar het ene einde van het spectrum. Het andere einde is, ouders, je kunt hier lekker de krant lezen en een kopje koffie drinken en ja. dat kind van jou kijken vooral niet naar om. Want dat moet hoognodig je zelf zelfstandig leren spelen. Ja, ja, zie dat het zelfstandig speelt. Hè? Niet dat moet hoognodig, want het speelt zelfstandig. Um, in de winkel ga ik nog niet, ga ik niet op, de, op de tour van de cursus. Weet je, er moet onderscheid zijn tussen wat ik laat doen in die winkel en ja. dat is laagdrempelig en dat is doe. En als er vragen zijn en die gaan komen, want ik heb ze nu al gehad. Uh, he, ...die ouders die staan te kijken en die binnen willen komen, die hebben vragen. Uh, dan ga ik daarop in en dan probeer ik dat zo te doen... ...dat ik nieuwsgierig genoeg maak naar die cursus natuurlijk. Maar als er geen vragen zijn, dan ook goed. Zo, ik, ja. Ook goed. goed. Goed, goed. Tot dusver vind ik het allemaal sprookjesachtig. Uh, ben je ook onderhevig aan regelgeving... Um, nou, je bedoelt of ik stro in de winkel mag hebben of ja, dat die boomboomzammetjes ja, wel. Dat erop uh, ja. van de regel van een die er moet zijn. Met ja. in één ruimte. Ja. Nou, um, um, de gemeente is op de hoogte gebracht door mij van het feit dat ik ga beginnen. Um, ik denk zelf, ik ben heel lang directeur in de kinderopvang geweest, dus ik weet wat er aan regelgeving op je af kan komen. Mm -hmm. um, maar ik onderscheid me zozeer van, van de kinderopvang, omdat kinderen hier nou, a met hun ouders zijn. Ze hoeven niet binnen te komen, ze hoeven niet te blijven. Ze verblijven ook veel korter dan in de kinderopvang. Um, dus da dat zijn al twee heel belangrijke aspecten, waar waarvan ik denk, ja, volgens mij um, is het prima, zoals ik dit nu aanbied. Je valt er dus buiten, zeg je? Ik denk dat ik daar buiten val, ja. Een ja. uh, businessplan? Hoe bedoel je, ja, stel je vragen enzovoort? En Ik bedoel, doe jij dat vanwege je goede inborst... of zit er nog een zakelijke kant aan, aan dat hele verhaal? Ja. Jij, jij hebt daar ruimte. Wordt dat zomaar ter beschikking gesteld? Of, of moet je ja. daar ook weer huur betalen? Ja, nou, um, belangrijk is om te zeggen dat, dat het me echt gegund wordt... Hier, daar, daar uh, die winkel te hebben... Um, ik betaal wel, maar er is een grote gunningsfactor. Um, wat, wat het moet gaan kosten, moet ik echt uh, uit de vrijwillige bijdrage halen. Uh, wat het moet kosten, um, is dan niet uh, mijn loon. Omdat ik denk, nou, um, ik heb mijn prepensioen inmiddels. Dus loon hoeft, hoeft niet per se. Mijn cursussen kost geld. Uh, mijn winkel gaat, denk ik, niet zo vreselijk... Veel opbrengen, ik mag blij zijn als de kosten eruit komen. Dat moet een beetje nog worden goedgemaakt door de cursussen. En verder is het, ja, goede inborst en, um, oh, ja. en passie. Ja, ik... ik ben niet klaar. Oh ja. ja, ja, ja. Bernard, daar hoor je van op? Nee, helemaal niet. Ik veronderstelde dat toch al. <laughs> um, maar, maar die ruimte, die, die, die krijg je dus min of meer om niet. Je zegt gunnen, een Op mooi woord. Ja, maar ik krijg hem niet om niet, maar... maar van wie uh, krijg je die? Um, ja, een Amsterdams bedrijf verhuurt uh, al Ege deze Ege ringen. Ja, Egeria, Igeria, Nee, C5. of zo heet dat. 65. 5? Of, of volgen van Corio. Oh, van, van Corio, ja, Corio no, ja, heeft dat ja. overgedaan en... Ja. Ja. Het is oh, dus eigenlijk ja? van ex-bankiers van Goldman seks. Ja. Dat is toch een hard commerciële bedrijf. Want is alleen maar de commerciële bemiddelaar. Ja. Niet Gerard? Wat? Dat is toch een keihard commercieel bedrijf. Ja. ja, maar die natuurlijk ook heel veel leegstand hebben. En ja. Die denken dan van nou een leegstaand pand kan beter gebruikt worden. Want panden gaan er alleen maar op achteruit als er niks gebeurt natuurlijk. Nee, kijk, dat Want, vind ik sowieso toch zijn. het aardige wat ze hier met elkaar uh, verzonnen hebben. Er is nogal wat leegstand, maar er wordt toch voor gezorgd dat er een uh, etalage wordt ingericht van ja. een van de andere winkels. Dat er iets als wat jij doet inkomt. Uh, zo zitten er toch een aantal gebruikers in die niet de commerciële huur uh, betalen. En die in ieder geval zorgen dat het zicht voor zo'n winkelcentrum niet is van de ene lege etalage nee. naar de andere. Dat wat heel de, uh, toestand, deprimerend werkt. op klanten. leven en beweging. Ja. Ja. Ja, dan, ja, ja, ik was heel verrast hoor, over de medewerking die ik gekregen heb. Ja. Maar je zit er nu tijdelijk toch, had ik begrepen. Hè? Je begint met een half jaar of iets, of uh, is dat al een langere nee, afspraak? Nee, er is, er is geen afspraak over, over de tijd. Dat er een nieuwe huurder is, denk ik. Ja. Dat denk ik. Dat, dat, ja. ja. <laughs> nee, maar je hebt dus ook geen minimumtermijn. Uh, termijn. Nee. Dus bij wijze nee. van spreken kunnen ze morgen zeggen, kunt u het volgende week? Bij wijze ja, van spreken. Ik verwacht dat niet, zo bedoel ik het ja. niet. Maar even om de puntjes ja. op die te zetten. Hè? Ja. Wonderlijk eigenlijk dat dat zoiets kan. Je, je, je verwacht eigenlijk niet Guus, dat dat, zoiets, dat nou, zoiets kan. Ja, maar ik ben er wel heel blij mee. Juist om waar we het net over hebben: dat het, het winkelcentrum toch een bepaalde levendigheid ja. geeft. Alles beter dan uh, rijden met kalker op. Ja. Daar uh, ben ik blij mee. Mm -hmm. En laten we wel wezen, ik ben een enthousiaste ondernemer, want anders was het toch niet gelukt. Nee, nee. en uh, je bent een uh, pedagoge. Het doet me een beetje denken aan uh, de marmot van destijds. Herinner je, je die tijd nog? Dat is 50 jaar geleden. die zat er op de Tilburgseweg? Ja, ja, ja. Nou, en die aan de zandbak. Ja, maar dan, nou, dat daar kon werd niet. ook nagedacht over, over opvoedingsvragen, over anti-autoritaire ah. opvoeding. Daar werden, ik werd onder andere nog eens een keer uitgenodigd om, om een filosofisch praatje te houden over... Oh, ik vind ik wonder. Ja, ja, daarom herinner ik me dat ook zo goed. Maar, nee, nee, mijn dochter heeft Maar daar werd ook nagedacht heet. over <laughs> wat, wat ben je eigenlijk aan het doen met kinderen en, en, dat is toch niet zomaar iets wat, wat je. Ah ja, zomaar uit je. Maar daar moet je ook over nadenken. Precies. Dat is, het is heel belangrijk en, en, en daar moet je dat wel doen. Ja. ja. Was jij er ook bij, bij die momotten destijds? Nee. Nee, nee. nee. nee. Maar je weet er wel van, dat ja. Uh, ja. Ja. Ja. Nee, mijn dochter heeft daar heerlijk gespeeld in de zandbak. Volgens mij hadden we in die dat tijd mocht je de vier verschillende stichtingen in Ja, ja. een ja. ja. ik het mailraaltje ja. exporteerde. Waar de marmot de eerste was. De, denk de marmot ik, hè? en ja. Dikkie Dik en de hummeltjes. Ja, dat kwam en, en, allemaal na... En alle uh, balken. Ja. En alle balken, inderdaad. Ja. Ja. Nee, dat, dat kwam ongeveer tegelijkertijd op, hoor. Dat is zeg maar jaar jaren zeventig. ja het was ja. een beetje de dat tijdgeest had... dat iedereen daar zijn eigen visie in stopte natuurlijk, hè. Nou, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar, dat is natuurlijk het, maar dat vond ik zelf het interessante van, uh, van toen inderdaad het concept van, uh, van de marmot. Wat op een aantal punten lijkt op dingen waar jij het nu over hebt. Ja. Ze mochten gewoon de tuin achterin als kinderen. En ze mochten met een zandbak spelen. En dat mocht gewoon ja. tegen het raam gegooid worden. En daarna poets je dat schoon. Terwijl ja, de like. ouders waren die maar dat ik denk vreselijk vonden. De visie vonden. van Lucia ook niet van de ene dag op de andere dag is gegroeid. Volgens mij ja, ben ja, al heel wat ja. jaren actief in deze wereld. en ja. nee, maar, maar Soms zijn we ook wat tobberiger geworden. We gaan over regelgeving praten. En dan denk je ja... Opvoeding is het enige vak waar geen cursussen voor bestaan en waar geen diploma's voor zijn en waar je maar een beetje een rotzooitje van maakt. Maar dat doen we niet van dit programma, want onze tijd zit er weer op. Wij bedanken onze gasten, Guus van de Put, wethouder, Lucia, de Jong, ondernemer en kinderpedagoge. en uh, onze uitzending wordt herhaald. Op dinsdag, donderdag en zaterdag en is zoals altijd te beluisteren op internet. En volgende week zijn we er weer.